zes uur. Battenburg met het NWS-journaal. Gemeenteraadsleden vragen de Tweede Kamer de coronaspoedwet zo aan te passen dat de raad meer invloed krijgt op coronamaatregelen die een burgemeester of veiligheidsregio invoert. De Nederlandse Vereniging van Raadsleden zegt dat ze nu alleen achteraf een maatregel kunnen beoordelen. Als ze eerder mogen ingrijpen, kan dat ook het draagvlak onder inwoners voor een coronamaatregel vergroten. Twee advocaten zijn volgens het AD vorig jaar door de politie gevolgd... omdat ze mogelijk een ontmoeting hadden met de toen voortvluchtige crimineel Tachi. De actie liep op niets uit, maar de advocaten zijn boerend dat ze tijdens hun werk werden gevolgd. Ook de Nederlandse Orde van Advocaten vindt dat niet kunnen. Het OM zegt dat het mocht, omdat Tachi niet de cliënt van de twee was. Joe Biden is nu officieel de democratische kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. In de toespraak waarin hij de kandidatuur accepteerde, presenteerde hij zich als verbinder in een verdeeld land. Gisteren accepteerde Kamala Harris haar nominatie als democratische vicepresidentskandidaat. Trump wordt door de Republikeinen volgende week officieel genomineerd. Volgens de Haagse burgemeester Van Zane speelde een voetbalhoolikens een rol bij de rellen in de Schilderswijk vorige week. In een spoeddebat in de raad zei Van Zane dat hij pas maatregelen neemt in de wijk als hij de oorzaak van de onrust kent. In het debat ging het ook over Scheveningen, waar iemand werd doodgestoken. Mogelijk komt daar een limiet aan het aantal bezoekers. 40% van de MKB-bedrijven heeft financiële overheidssteun gekregen om de coronacrisis door te komen. Volgens het CBS maakten de MKB'ers vooral gebruik van de NOW-regeling... waarbij de overheid tot 90% van het salaris van het personeel betaalt. Ook konden getroffen ondernemers eenmalig 4000 euro krijgen en belastinguitstel aanvragen. Het weer na een warme nacht boven de 20 graden in het oosten nu eerst nog buien. Later overal opklaringen. Het wordt zo'n 26 graden vandaag.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 En ik er aan Je radio op pole position. ZFM When we both agreed as lovers We were better off as friends That's how it had to be Yeah, that's how it had to be I tell you I'm fine But sometimes I just pretend Wish you were holding me Wish you were still holding me and right www.zfmzandvoort.nl nee, nou, This house, another man!